Even kunnen met het NOS-journaal. Het Internationaal Olympisch Comité betreurt het vertrek van Camille Eurlings als IOC-lid. De organisatie bedankt hem voor zijn diensten. In een verklaring noemt het IOC Eurlings een krachtig pleitbezorger van hervormingen. waardoor het voor kleinere landen gemakkelijker wordt om de Olympische Spelen te organiseren. Eurlings, oud minister en oud KLM-topman, mishandelde twee jaar geleden zijn vriendin. Afgelopen zaterdag bood hij daar excuses voor aan in NRC Handelsblad. Volgens critici waren die excuses halfslachtig en kwamen ze te laat. De Spaanse politie heeft een vrouw uit Venezuela opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op twee Nederlanders. De twee mannen werden vorig jaar gevonden in een kuil op een suikerrietplantage in de Dominicaanse Republiek. Vermoedelijk waren ze het slachtoffer van een afrekening in de drugswereld. De vrouw werd op 29 december opgepakt in de haven van de Spaanse stad Algeciras. Voor de dubbele moord zit ook een Venezolaanse man vast. De Erasmus Universiteit in Rotterdam verbreekt per direct alle banden met studentenvereniging RSC-RVSV. Aanleiding is een uitzending van tv-programma Rambam. Dat maakte undercover beelden van de introductieweek. Een student zou buiten Westen zijn geraakt door een klap op zijn hoofd. De Erasmus Universiteit heeft geen vertrouwen meer in de vereniging... en heeft de bestuursbeurs en de subsidies voor eerstejaarsleden per direct stopgezet. Nigel de Jong vertrekt bij Galatasaray. Hij had bij de Turkse club eigenlijk nog een contract tot komende zomer... maar die verbindenis is ontbonden. De voetballer zat anderhalf jaar bij Galatasaray... maar kwam dit seizoen nog niet in actie. En Lotte van Beek is kampioen geworden op de 1500 meter bij de EK-afstanden in Rusland... Ze schaatste als enige een tijd net onder de 1,56. Van Beek maakte vooral indruk door haar snelle slotronde. Het brons ging naar Marit Leenstra. Eerder vanmiddag pakte bij de mannen Ronald Mulder goud op de 500 meter. Het weer nog. Vanuit het westen regen. Het is vrij zacht, een graad of zes. Ook morgen bewolkt en wat regen. Zondag en maandag opklaringen en een koude noordoostenwind. Dit was het. ZFM. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad viel op de A10 Amstel-Koenplein voor Durgedam 4 kilometer. De A12 utrecht Haag tussen Nieuwegein en Woerden een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging na een ongeluk op de A15 Europort Rotterdam bij Pernis, daar is de rechte rijstrook dicht. A16 Rotterdam-Breda, een kwartier vertraging tussen de knooppunten De en de Ridderkerk. Dat na een ongeluk met een vrachtauto. En op de A20 naar Hoek van Holland een kwartier vertraging.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 Sorry, goedemiddag, luisteraar. Goedemiddag, Luister. Ja. Goedemiddag, Ja, we zijn, weer. We ja. zijn er weer. Ja. Ja, ja, ik, goedemiddag, ik, ook ik hoor, namens mij. Ja. Ik hoor mezelf niet. Oh, dat is ook wat. Ja, dat is heel vervelend. Ah ja, ik hoor je wel. Oh, jij hoort me wel. Nou, dat is hartstikke goed, hoor. Goedemiddag, we zijn er weer in het nieuwe jaar. We gaan er weer friks tegenaan. We hebben weer een hele mooie lijst staan met muziek. Heb ik gezien, dat hebben we weer in elkaar gezet. Dat is weer dik voor elkaar. Het is, alleen, ja. het is alleen geen kerst. hè? Wat uh, nee, de, de nee, nee, dat is Voice weer, over wel ons beloofde. Maar... Dat is weer voor volgend jaar, denk ja, ik. Hè? Ja. Helaas. En wat kunnen we verwachten in, in, in Hans met zijn vrienden in de middag. En dat is uh, om kwart over vijf. De instrumentaal van deze vrijdag. En de column van Marco Tarmes. En de filmmuziek van deze week. En dan in het volgende uur. Als het goed is, hebben we een gast in onze volgende uur. Iemand die voor uh, Zandvoort heel veel betekent en heel veel doet. Dus die zullen we met open armen ontvangen. En we zullen kijken wie het is. Dat hoort u dan wel. En we hebben ook nog een recept van de dag om kwart over zes. Het weer voor het komend weekend. En een verzoekplaat van de week. Hebben we een verzoekplaat? Ja, zeker. Oh, hartstikke ja, goed. Ah, ja, we horen hebben... zoals elke week. Ja, ja. Hartstikke goed. staat helemaal klaar. Hey, geweldig. <laughs> we gaan er weer lekker tegenaan. Absoluut. Ik, en ik begin uh, met, een, uh, met, ja, met een liedje. Nou, een liedje. Ik zeg altijd het volgende tegen Ro als hij weer begint. Zo. Zie Maar een goede voornemen voor dit jaar is om uh, elke keer als Hans dreigt te gaan praten. zet ik een jingle in. <laughs> nou, ik heb... de eerste is goed. Ja, nou, ja. dat, dat viel te wel mee eigenlijk. Ja, ik... Je ging door de jingle heen. Ja, ja, nou, dat, ja hoor. Dat is ook de ja, bedoeling. Kan dat. dat is ook de bedoeling. <laughs> <laughs> toch? <laughs> ja. We maken er gewoon een heel nieuw concept van. Ja, wat ja. leuk toch? Nou, helemaal goed. Ik denk, we beginnen het nieuwe jaar gewoon goed. Had je Ja. Ja, Gedistanceerd van de rest, ja. Ja. we doen het gewoon lekker anders. Ja, wat, wat heb jij nog met nieuws te vertellen? Ja, je zat, maar dat bewaar ik nog even. Dat jij mag ik. eerst, want jij oh. zit dan klaar met die. Nou, dat, is, dat valt van mij, hoor, want ik heb alleen maar weer over die Ijsbaan hè, en dat die er nog maar. is. Nou, die ijsbaan die is er nog. Oh, oké. Okay. Ja. Muziek. <laughs> <laughs> Sorry. Nou, begint er hey, Het met het meer... opstandig. Ja, ja, nou, ja ik heb het in de gaten. Ja. Het mag gewoon maar het hij is er tot 7 januari, dus uh, als ja, ik jullie was, dan zou ik nog maar eventjes opschieten, want het is vandaag de, de vijfde, de vijfde. Dus op twee dagen. Ja, morgen hebben ze Disco on Ice. Ja, leuk, dat ja, het heel, heel leuk. Gezellig, ja, heel gezellig. Weet je wel eens geweest? Ja, zeker. Is het dan met flits, flitsende ja, lichten absoluut. en zo? absoluut, een grote disco bol en er ja. staat een truc waar uh, regelmatig ook iemand op staat te treden. Ik weet niet of die er trouwens weer staat dit jaar, oh. maar... Voorheen stond hij daar ook. Dus het is dus met, uh, met, lieve een lieve muziek, happening. met lieve muziek. <laughs> nou ja, muziek waar de, de jongeren die erop afkomen... Ja. echt lekker op kunnen schaatsen, horsen, uh, ja, hangen. Ja. Weet je. Hangen is stoerder, hè. Jij staat morgen in de koekensopie weer? Ja, maar smiddags van drie tot zes. Ja. En uh, daarna begint uh, echt de disco ah, Oké. Okay. Dus, uh, nou. Ja, ik ga lekker genieten. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja, hartstikke goed. Disco Inferno van de Tramped. Inferno. Ja. Hoor. Going back in time with the sound of the nation is flashback. Rather. Flashback, back back back, <laughs> back, back, back, back, back. back, back, back, back. <laughs> ja, hier. Gaan we dan weer in de stoel zitten met een, met een wijntje ernaast Ja, uh? er? eh, vast wel, ja. Die ja? ah. zitten nou altijd op ons te wachten. Ja, dat muts, is waar. Wie zit op ons te wachten? Op De, de muts, muziek, Ja, ook. <laughs> ook vast wel. <laughs> Ik ja. uh, niet om het een of het ander, hè, maar uh, het is tijd voor deze. De instrumentaal van de week door <laughs> Hans Wassenaar. Hij ja, raakt nog steeds minder de... in paniek, hè? Dat heb maar ik weer. Als nou begint te horen, u had deze kunnen krijgen. Ik maar die gekozen. krijgt u niet. Die heb ik niet gekozen. He. Hij heeft gewoon tijd voor je zitten rekken. Ah, Hoe lief ja, ja, ja, ja. Is dat? Ja, maar ik had, had hem het al niet... voor me staan. Nee, want je moest even snel zoeken. Dus ja, dat is nee, niet maar ik... waar. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou ja, vooruit wel <laughs> weer. Sorry. Ja, maar ik heb in van de week... heb, heb ik een, eentje ge, uitgezocht met, van gitaarmuziek. Ik ben helemaal gek van gitaarmuziek. Je ben bent ook in... gek zonder gitaarmuziek. Dus <laughs> ik vind God. het niet zo heel relevant allemaal. Ja, nou... Volgende. Uh, nee, vertel, vertel ja, er nee, eens ik, wat meer over. Nou ja, ik, De instrumentale muziek heb ik gekozen. Een gitaarmuziek. En dat waren, is een groep die actief was in de jaren 50. Van de 20ste eeuw. Ja, 20ste eeuw. Dat is uh -huh. al heel lang geleden. Tot het begin van de 21ste eeuw zelfs. Waren ze ook nog actief. En als band legden ze de basis voor de klassieke bandbezetting. Bestaande uit een sologitaar. Een slaggitaar. Een basgitaar. En een drums. Wie zijn dat, denk je? Ik heb geen idee. Je dus hebt geen idee ge hangt Marvin ja, ja, dat, nou, dat was de oude begeleidingsband van Cliff Richard. Instrumental <laughs> <a> break. <laughs> What en do that, you want us to break, en... Cliff? <laughs> Sorry. <laughs> Sorry. <clears throat> ja. En nu moet ik serieus maken. <laughs> <laten doen. laughs> ja, en, ja en, jij was te serieus. Ja, Wij zijn ja, de ja, ja, ja. Nou, ik, heb, ik, heb, uit, ik, vond, ik vind dat een heel mooi liedje en dat is, zijn The Shadows. Dat is een mm -hmm. hele bekende begeleidersband van... vroeger heiden ze de Drifters, nu heiden ze de Shadows. Ja. En ik heb uitgekozen Sleepwalk. Ja. Oh, we gaan in slaap vallen? We gaan slaap vallen. Oh, het, is, het, is, het, is, het is geen liedje. Dat is ja. wel heel schrik. Hoe lang duurt die? Dat is het nummer. Genoeg om te gaan snurken. Oké, okay, rusten. Rusten allemaal. Dat waren de shadows voor degene die achter het stuur zitten uh, en nog niet in de vangrail zitten. Wake up! <laughs> nou ja, ja, ja, zoiets. ja. Nou, ik wou eigenlijk wat zeggen, maar laat ik dat maar niet doen. Ja, nou dus zeg het verreus. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee het oh, niet. Sinds wanneer nee, ga nee, jij je inhouden ja. dan? Ja, nu. En waarom? En dat is een goede voornemen van dit jaar. Oh. Die gaat je eigenlijk inhouden? Nee, meer inhouden. Nou, leuk is dat. Wil je ja. een beetje spontaan radio maken? gaat hij zich inhouden. Ja. Dat is ook wat. Nou ja. En nou, ik heb wel iets over, over inhouden. Optimaal. FM. Hij ah, randt er maar gewoon hoor. Ja, sorry hoor. Het is ik hoor de jingles en... niet. Mijn tas met uh, koptelefoon is ergens gejat. Dus ik, uh, ik krijg het even niet mee. Ja, nee. er hangen hier heel veel koptelefoons nu. Uh... Ja, die liggen hier oh. aan. De maar die mooie gekleurde van jou zitten niet bij. Nee, precies. Dat nee. Is, nou ja, maakt niet uit. Maar um, um, wat ik dus wilde zeggen is dat er um, nogal commoties ontstaan over onze uh, uh, grote vriend, tussen aanhalingstekens: uh, de rapper Boef. Ja, het is een boef. Uh, <laughs> uh, nogal ja, ik bedoel... de Alkmaarse rapper wordt na recente beledigende uitspraken... over vrouwen die hem een lift gaven... door meer en meer partijen geboycott. Hij is niet meer welkom. Um, een aantal... Uh, uh, bijvoorbeeld een woordvoerder van het Indian Summer Festival... laat weten over de situatie. Uiteraard distancieren wij ons van de uitspraken van boef... met betrekking tot het seksistisch beledigen van vrouwen... Het doorgaan van zijn optreden op de Indian Summer... hebben we in beraad. Inmiddels is die doorgezet en afgezegd. Heel goed. En uh, er volgen er meer en meer en meer. En eigenlijk vind ik dat wel heel fijn. Ja. Mag ik dat zeggen? Nee, ik ook. Ik ben het helemaal <laughs> met <je> eens. <laughs> ja, Boycott ik zou niet kunnen. En het gekke was, we hadden ook een verzoekje binnengekregen van Boeven, Maar dat doen we niet hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. die gaat sowieso niet draaien. Nee, die nee. gaan we niet draaien. Dat doen we niet. Nee, dus ik, ik vind het erg sneu als iemand zo laag over andere mensen kan denken, vind ik dat gewoon triest. Ja. Ja. Nee. Weet jij trouwens wat er aan de hand is? Hans, als je je vrouw in de tuin ziet, dan is de dan ketting... Dan je groene vingers. Nee, dus de ketting te kort. En we gaan weer door. Is die juist te lang? De we draaien, we we draaien lang. van jou ook niks meer. Ketting te lang. Ja, de ketting is te lang. Ketting we, is te lang. We draaien van jou ook niks meer. Ah. <laughs> nee hoor, ik hou snel de vrouw. Lekkerlijk is het gehoor. C. Geronimo, Prairie Grass. We hadden hier even een discussie over de titel Meisje. <laughs> ja. Uh, uh. ja, met een eerst achter en die rode haren, dan is het ineens een hele leuke titel. Meisjes ja. met ja. rode haren. Nee, dan krijg ik. Uh, hoe heet Die <laughs> Gup? Uh, Arne, Arne jansen, Arne jansen. Arne jansen. Arne jansen. Ja. Ja. Nou, daar ja. valt wel mee. mee. Toen de tijd was het echt een uh, complete hit, was dat toen? Wel, ja. ja, wel. ja uh, Hans. Maar goed, va niet Hans. alles van De vroeger va va is goed. Hè? Hij toen vader Abraham nog in. Maar, Hans, e in Hans, mijn Hans, tijd. Hans, Hans, Hans, Hans, ja. Hans. Wat is een incomplete hit. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan gaat hij mij vraag aankijken. Daar kan je toch geen antwoord op geven? Dat ja. kan, dan, kan jij daar nou een antwoord op geven? Nee hoor, dat negeer ik hem gewoon. Oh, je negeert hem. Ja, hij <laughs> negeert mij. Ja hoor, ik kan dat. Suppose it could be true Ik ben soms blij dat niet alle gesprekken te, te volgen zijn op het, op het radio. Ja, dat is heel ja, slim. We zijn zeker als het over mij gaat, zeg maar. Ja, Normaal maar. <laughs> normaal bestaat altijd over mij. Nou, dank een keer ja. over jou. Ja, maar dat uh, moet kunnen. Ja, toch? De, precies. Ja. Teg, um, we is kunnen twee, twee dingen, dingen doen. Ja. We kunnen nu uh, Marco Termes doen. Ik schoon, ja, oh, dat jongen. klinkt fout. Sorry, Marco. We kunnen nu de column van Marco Termes Ja, de Doe, doe, de, doe die maar. We gaan niet Marco doen. Tegen die nee. tijd dat jij je zin nee. af hebt, is het al een tijdje. Nee, het is niet Zo. waar. Kom erop. De column van de week van Marco Termes. Door Toet zijn. Gelukkig wij. Termes, je bent de hardst werkende luie die ik ken. Zei een vriend mij eens. Ik schrijf deze column dan ook begin oktober... terwijl een herfststorm de Noordzeekust teistert. Inmiddels zit u poeptabletten als pinda's te kanen om van constipatie af te komen... veroorzaakt door het kerstdiner bij uw schoonfamilie. Op 31 december heeft u s'nachts om klokken 12 uw partner weer eens gezoend. En in uw achterhoofd het goede voornemen dat u de scheiding dit jaar toch echt gaat doorzetten. Overal wensen bekenden u ubervrolijk gelukkig nieuwjaar toe... Dit overdreven gedoe houden zij liefst vol tot februari. Het mag nog net, hè? keren ze daarbij. Nee, hou ermee op. De feestdagen en de daarmee gepaardgaande overdosisvrije tijd maakt ons nostalgisch of we wagen ons aan vooruitblikken. Einde jaar. Het eeuwige lijstjes, de eeuwige lijstjes op de radio. Het nieuws van 2017 passeert de revue op televisie. Collectief terugkijken dwingt massaal tot individuele reflectie. Het heden meten we af aan het verleden. En wat blijkt? De geschiedenis herhaalt zich niet. Het is de mens die telkens dezelfde fouten maakt. Dit maakt voorspellen relatief eenvoudig. Deze kunde van vooruitkijken door eerst achteruit te kijken... maakt, ik geef het toe, iets wat somber. De oude Romeinen hadden de god Janus... Zijn hoofd met twee Norse gezichten prijkte op de deur van de Curie. Janus vertegenwoordigde begin en einde, verleden en toekomst. De maand januari is naar hem vernoemd. De Curie was de hangplek van senatoren waar zij aan hun vorm de, van democratie deden. Geld, macht en medezeggenschap waren zeer ongelijk verdeeld. Ziet u, er verandert niet zo heel veel. Ons aanstaande jaar in vogelvlucht. Het kabinet Rutte III wankelt omdat ze afspraken dreigt na te komen. De directeur van de NS stapt een keer op tijd op. De zwarte pieten discussie leidt begin juli reeds op. De Nederlandse staat verkoopt zijn meerderheidsbelang in de grote bank waar wij, die wij overeind hebben gehouden. Lodewijk Asscher blijkt een verleden te hebben, maar geen toekomst. Een voetbalinternational wordt live betrapt op een intelligente uitspraak. Een wethouder in Zandvoort overleeft een motie van vertrouwen. Twee gemeenteraadslieden verlaten hun fractie met ruzie. U stelt de scheiding nog een jaartje uit. En toch, ik wens u alvast een gezond, gelukkig en prachtig 2018. Alles, Marco Termes. Uh, wij sluiten ons uh, bij die mensen aan, ja, Marco. Ja, ja, ja zeker. <laughs> Vooral die kerende mensen. Die, ja, uh, <laughs> ja, ja. Wat ja. Ja, ja. Ja, uh, mij betreft, uh, heeft u wel gelijk. Ja. Next to me, Emilie Sandé. Er niemand. <laughs> Next to me. Ja. Misschien je tweede ik. Je weet het niet. Een tweede ik. Heb ja. ja. je die? Hij heeft keuze uit vijf joh. Ja. <laughs> ja, dat is wel een vraag hè, Hans. Wat heb jij? Als iemand met een, uh, met een uh, uh, meerdere persoonlijkheidsstoornis. Als die zelfmoord pleegt. Hè? Ja. De, is het dan mooi of zelfmoord? Of het, ja, of is het een seriemoordenaar? Oh, die optie ja, had je ja, nog niet. Hij was een goeie. Ja, dat is wel... Uh, ja, zijn kinderen, ja, inderdaad, seriemoordenaar. Ja. ja. ja. Sorry. Hé, hey, maar... Hé, uh, hey, maar. Je, hey, maar. Hey, maar. Maar, maar. Als je heel snel bent, dan kan je vanavond nog meedoen met de Thaisee-viering. Heel snel. Dan moet je wel snel zijn. Om 7 uur begint het al. Ja, dat kan toch niet, joh? Ja, dat is echt waar. Wij hebben gewoon onze uitzending. In het nieuwe jaar is op elke ja, zijn eerst... Hij is ook net klaar. Pas net. Ja, Ja, okay, nou, okay. hij mag Sst. wat vertellen. In het eerste, in het nieuwe jaar is op de, elke eerste vrijdag van de maand weer een Thaisee-viering in de Agatha-kerk. Op 5 januari, dus dat is vanavond, is iedereen welkom om de viering mee te maken. Het is inzingen van de gekozen liederen. Dat begint om 7 uur, dus daar moet je inderdaad opschieten. En het thema van de Ecumenische Viering met daarbij behorende teksten is: Liefde zit in daden. Nou, klinkt dat mooi of niet? Ja, als je ja. het niet ben goed kan... je daar kan, een eerlijk dan, uh, antwoord op? Ja. Nee, doe maar niet. De viering, de viering die is uh, acht uur en de afloop is de gelegenheid om met een kopje koffie en thee gezellig na te praten. Okay. Over liefde zit in daden. Ja, ja. En um, in de kerk is de Thaisee-viering, in menig kroeg is de c viering <laughs> De dan nee, de, de, de, de, de, de zee thai, het slaat nergens op. Maar wat betekent dat? Be, wat ik, nou, dat voor weet betekenis zit daarachter? Maar dat, dat weet ik niet precies. Oh, maar het okay. is uh, Zoek niet. Het is volgens mij niet richting bedoeld. Het is uh, geen uh, idee. ze gaan gewoon gezellig inzingen en dan zingen ze om acht uur zingen ze de liederen die ze ingezongen hebben. Ja. En dat is het volgens mij. Ikomenies okay, nou. hè, dus het is geen richting. Nee, nee, ik ik had wel zo, ik het Ja, die. ik kom nog even terug op Taizé. Het is uh, um, een plaatsje met de gemeente Sayon-et-Loire. En dat ligt in uh, Bourgondië, in Frankrijk dus. Uh, dat plaatsje is bekend geworden door um, het al daar gevestigde Communauté de Taizé. En dat wil zoveel betekenen als een internationaal ecumenische kloostergemeenschap. Kijk, Dat bedoel ik. Had je idee. Het is dus een plaatsnaam in uh, of een plaatsje in Frankrijk. Ik ga je geen toet meer noemen, ik ga je Wikipedia noemen. <laughs> je hebt ook plaatsjes in Frankrijk, daar komt een neuke over, oh, dat mag ik niet zeggen. Nee, dat gingen we niet doen. Hm. We houden het netjes vandaag wel. Oei. Nog niet alleen vandaag. <lacht> uh, ik doe een dag voor dag. <lacht> dat <is> moeilijk genoeg. <lacht> Thank you. Afkommigen. Oh. Ja. Nou, Sympathy for the Devil, Rolling Stones. Maar volgens mij zijn er maar weinig die het weet, niet weten wie, wat dat wat is. Zullen we gewoon uit mijn woorden komen en dan zeg ik dit nog een keer. Volgens mij zijn er maar weinig die het niet weten. Wat heb je op eigenlijk? Koptelefoon en jij? Ik <laughs> heb ook een koptelefoon. <laughs> Maar dat bedoel ik helemaal niet, man. Oh, oh. Ja, dat ja, weet ik veel. Ik bedoel, uh, ik zeg ja. ook maar wat hè. Ja, dat is waar, ja. Zal ik, zal ik maar wat doen? Ja, hij hey, staat niet ja, aan. Hij ja, staat niet aan. Hoe kan dat? Staat hij weer niet aan? Doet hij het weer niet? Je staat wel open. Wat zei nou, je Wat Met onze microfoon dan. Oh, nou, dan gaan we er straks wel even naar kijken, naar dit, dit blokje. Nee, doe me niet, dit uh, bevalt me prima zo. <laughs> jongen, jongen. Ja, ja. ja, trouwens, ik ben aan de beurt dus, ja. Oh, oh ja. Filmmuziek van de Week, uitgezocht en gepresenteerd... Door Ronald Kraaienstein. Ja. Um, Vertel, wat heb je wat voor heb ons ik, bedacht? Ik heb er eentje van um, uh, Tina Turner. Tina Trucker. Tina Turner. Tina'tje. Tina Turner. Vertel. Ja, die komt uit uh, de film uh, Mad Max and the Thunderdrome. Wie? Nee? Nog een keer. Nee, niet nog een keer. Ja nee, Mad vertelde. Max and the Thunderdrome. Oh, die. Ik heb hem nog nooit gezien. Nee? Nee, nee daarom vraag ik ook niet. Nou, dan heb je de vorige twee waarschijnlijk ook niet gezien, want het is de opvolger van die twee. Ja. Uh, ja, het is het met Max verhaal De wereld is al lang vergaan, zeg maar. En uh, er zijn een paar overlevenden. en die uh, strijden in clubjes om de macht. Die, re die rezen op motoren rond, is dat het? Ook, ja. Onder andere. Ja. Onder andere Auto auto's. Ja. En, je hebt ja. uh, met, met Max uh, wel gezien. Ja, eentje, maar... ja precies. Nou, ja. Maar dit is ongeveer uh, het einde van het verhaal. Mad Max uh, um, raakt in conflict met een anti-entity. Ja. door Tina Turner. Uh, die gebruikt hem om uh, aan de macht te komen. Ja. En haar tegenstrever wat doe je met je, met je vinger? Ja, heeft ze zo'n raar ding op haar hoofd ja, zitten... dat als zo'n klokkenhuis ja, eruit ziet? Ja, ja, ja, exact. Ik kreeg dus ineens een hem, beeld ja. erbij dat ik dacht... Oh, wacht. Je had een brainwave. Maar ze gebruikt Max dus om dat, uh, uh, uh, de, de macht te krijgen. Mm -hmm. um, dat gebeurt ook. met Max verslaat haar tegenstander in de Thunderdrome, ja. De kooi. Waarna ja. um, met Max het niet zo helemaal uh, met haar eens is. En vlucht. Uh, okay. Een Wilde achtervolging... Een aantal ontsnappen. Behalve met Max, want die past niet meer in het vluchtvoertuig. Zijn er een vliegtuig. En aan het einde van het verhaal. Als ja. jij zo gaat doen, dan ga ik nog uitgebreid lang zitten. De zandloper is op. Ja. <laughs> En dan stik ze wat in zijn, in zijn water, maar goed. Ja, maar ga, goed. Te, ga rustig verder. Aan het einde van het verhaal, <laughs> verhaal zie je een aantal kinderen op de restanten van Sydney in Australië zitten, die elkaar dan het, de legende van Mad Max vertellen. Na deze film komt We Don't Need Another an Hero van Tina Turner. En wanneer wordt uit, deze gedraaid uit, in de film? Ja ergens aan het einde. Ja. En um, hierbij ook nog een oproep. We zoeken een vervanger voor toet. <laughs> Die is weer al. Die is er al. persoonlijk hoor ik toch de liever de snellere nummers van er Nou, ik vind dit ook wel lekker hoor. Ja, maar Hans, um, op jouw leeftijd ben je <laughs> heel snel tevreden. hè? <laughs> dat moet je niet tegen Janny zeggen. Weg. Moment allemaal. Die moest even. Ik zeg, dat moet je niet tegen Janny zeggen. Uh, ja, op jouw leeftijd enzovoort. Janny. Janny. Janni, op zijn leeftijd is hij heel snel tevreden. Ja, um, um. Kijk, ja, nou durf het niet, oh, niet door te gaan. Hè? Je bent er weer uit, schat. Hij doet het weer niet. Je bent er weer uit. Ja, lekker rustig. Ken ja, ik het hier? Geen idee of jij dat daar vertelt? Ja, hij kan doet het, het weer. Ja. <laughs> hij houdt hem dicht. Maar uh, ik heb, uh, ik, volgens mij hou jij wel van bibberen. Pardon? Bibberen? Nou, alleen gaan... op mijn een Andelaas-matras. Nee, juist niet hoor. Uh, Bibberbeest maken in de biep. Bipperbeest maken in de biep. Oh my god. Ja, ben jij een handige knutselaar? Eh, het ja, het lijkt op een raket. Alleen samen ouderen of zo. Ja, ja dat ja. kan je toen niet een maken. Bipperbeest, dit? dat een lijkt bipperbeest. op een raket. Ja. Ga, ga verder, Hans. Maar, Hans, het wordt net interessant. Hans, <laughs> ben jij een handige knutselaar en hou je van robotjes bouwen? Met alles erop en eraan? Schrijf je dan gelijk in voor deze. Workshop op 10 januari. En is van 14.30 tot 16.00 uur in de bibliotheek van Zandvoort. Ze lacht er eigenlijk rot. Dit beestje heeft een motortje en een. Hé, hey, en een zwiepstaart. Echt wel? Ja. Hoe noem je dat zo tegenwoordig? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, Waardoor het de gekste grappen uit kan halen. en heel veel snel rondjes kan draaien. Laat je creativiteit de vrije loop. Met behulp nee, nee, van begeleiders. Nee. Sorry. Ja. Ja. Met begeleiders zet je hem in elkaar. Je mag zelf weten hoe jouw eigen bibberbeestje. <laughs> ja, sorry Echt? Hoor. Het ja. Het wordt staat alleen... in de krappe er ook niks meer. Ja, ik, ik weet je. niet ja. wat voor beest het is. Zo'n vibrator maar het vreet rijden. <laughs> ja, muziek. Ja, ik wil een tor. Ja. Maar Goed. Nou, Heb je, je... nog iets, iets? Nou, het is van 8 tot 12 jaar. En de toegangsprijs bedraagt 3 euro. Oh, is... Reserveer je kaartje ah. online via www.bibliotheekzuidkennenblad.nl Het is op zich hartstikke lief idee. Ja. Maar het, het, ja. het klinkt een beetje... Als ja. een gezichtsmassage staan. Maar, nou. ja. maar jij hebt andere gedachten erbij. E? Jawel! <laughs> Al stond het eerste uur door. Ja. En onze gast is binnengekomen. Wie het is, dat vertel ik u straks. Ja. En dan uh, zien we, of horen we elkaar weer naar reclame nieuws hebben. Ik ja. hoop het wel, want dan zijn we er nog. Ja. ja. Doet hij het weer niet? Hij heeft hem weer dichtgezet, denk ik. Hij heeft je niet open gezet. Zet hem eens open. Zo um. ben ik er weer. Ja, zo kijk. ben ik Maar dit is heel lastig te presenteren. Zo. <laughs> ja, rekken in de bak blijven. Ja. Nou, tot praktisch. Er wordt aan mijn stekker geblubbeld. Wat zegt echt... u? <laughs> Ja, dan wens jullie allemaal fijne dagen.